dus doe maar alsof je thuis bent, mijn wereld op je duim kent. Welkom in mijn hart. Dus neem mijn liefde, neem mijn woorden, mijn begin en slot akkoorden. Voel je goed en wel? Kom in mijn hart. Mijn leven sinds ik je zag, ben je alles voor mij. Kom laat ons gebeuren voor eeuwig duren. Ik wil voor Jij bent over het gewoon. Nee, dit kan niet stuk. Dit is voor even. Jij bent mijn leven.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 Op welke stijger klonk een lied Van Pagliazo Jeruzalem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 Tussen het geratel van machines doen.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 De zon, zo over mijn balkon Dit wordt een te gekke dag Vandaag kan voor mij al niet meer stuk En met een rugzak vol geluk Zie ik jou ineens verschijnen Alle wolken die verdwijnen Jij kwam zomaar naar me toe Zinnen, wat ik met jou zou willen doen? Met jou vier ik het leven. Met jou wil ik wat dansen en zingen. Met jou doe ik vanaf vandaag alleen maar leuke dingen. Met jou vier ik het leven. Met jou wil ik van alles bezien. Met jou doe ik vanaf vandaag alleen maar leuke Uit mijn bed en lacht Wat achter de gordijnen schijnt de zon Zo over ons balkon Zie ik jou ineens verschijnen Alle wolken die verdwijnen Jij kwam zomaar naar me toe Genieten en opnieuw beginnen De hele dag weer aan verzinnen Wat ik met jou zou willen doen hey! Met jou vier ik het leven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 Hand en vraag jou met mij de sterren van de hemel te dansen en misschien daar. Nou, Had ze flats? Een programma van de lokale omroep voor...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 Elke hemel weer blauwer dan blauw. Voel ik eindelijk weer dat ik iemand vertrouw. In jou vind ik mezelf in dit weer de kracht. En lijkt het op de wereld opnieuw naar me lacht? Elke hemel is blauwer dan blauw. Ciao yeah.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 Anders maak een nieuwe start De stad naar geluk is maar klein Ik zal er voor je zijn Het stralen van alle sterren deze nacht Geef je hoop, liefde en kracht En zijn alleen bestemd voor jou Geluk is maar klein. Ik zal er voor je zijn. Ik zal er voor je zijn. Dank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 Over dichtbij zijn de polders, een liedje zomaar andersom. Over een stad die oudovrij was, met een muziekkent op de markt. En een levensgrote speeltuin over de vogels in het park. Stel di voor, je kon er di di de straten, op di di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 Di di di day day day day Di di Mijn grote passie, en dat is Willem 2. Ik ga weer voetbal kijken, mijn vrienden neem ik mee. We zijn weer uitgelaten, supporters staan vooraan. Voor drie gaan de licht eraan. We gaan nu alles staan. We zijn er weer bij en zing maar met ons mee. Mijn club is Willem 2. We zijn niet meer te stoppen, We dus zingt de legioen. We houden van het rode Blauw, voor ons de kampioen. Genieten van de wedstrijd, we gaan op in het spel. Iedereen begint te juichen, geef die bal een wel. De spanning is te voelen, de uitclub heeft het zwaar. Drie hebben het voor elkaar, we zingen met elkaar.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 we houden van het en blauw voor ons de kampioen. Ga staan en laat je horen, de kingside is tevreden. De geloordens schaats we scoren, mijn club is Willem II. En we zingen nog één keer. We zijn er weer bij en zing maar met ons mee. Mijn club is Willem II. We zijn niet meer te stoppen, dus zingt het legioen. We houden van het Rote Blauw, voor ons de kampioen. We zijn er weer bij en zing maar met ons mee. Mijn club is Willem twee. We zijn niet meer te stoppen, dus zingt het legioen. We houden van het grote Blauw, voor ons de kampioen. We zijn er weer bij en zing maar met ons mee. We stoppen, we dus zinken het legioen. We houden van het hoge blauw voor ons de kampioen. Zijn we zijn er weer bij. schoonheid zit spiegel je niet aan een ander om je heen maar wees jezelf van kom Oben het S'avonds laat Plotseling aan de overkant Zag hij ze staan Iemand riep is voorbij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 Ik ben tenen. Voor altijd aan de kant. Leven is met jou een party. Dus trek ik de conclusie: we halen alle slingers. Voor altijd aan de bar. leven is met jou een feestje. We lachen niet zo'n beetje. We zetten alle zorgen voor altijd aan de kant. Leven is met jou een party. Dus trek ik de conclusie: we halen alle slingers. Voor altijd aan de bar. Het is weer een feest, maar je moet de wel zelf versieren. Zelf zonder vie aan de wie wie wie lach. De dag voor jou wie wie wie wie wie wie wie wie wie wie Het leven O oh, En voel je je al beter Naar nou, wat ik heb gezegd, nou, ik heb gezegd. Je, zorgen je zorgen maar vergeten Want je hebt het niet zo slecht Een ja, Een dagje even minder dat kent, Dat kent toch iedereen, maar je krijgt van mij dit zegen, door alle donderbuien. Zelafie, elke dag is weer een feest, maar je moet de bloed zelf versieren. Spingers aan de wand, zal lachen de dag voor jou plezieren. Zelavi, na ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. achter elke donkere wolk zijn de zon, maar zie je er niet? Wordt mede mogelijk gemaakt door HD Ontwerp, Vlettevaart 19 in Tilburg en het atelier voor al uw vermaak en herstelwerk Krijtenmolenstraat 134 in Udenhout.